Vanwege de vondst van de poepbacteriën in het drinkwater... is flessenwater op veel plekken in het noorden van Limburg uitverkocht. De E. coli-bacterie werd gisteren in het drinkwater aangetroffen... en zo'n 14.000 inwoners kregen het advies het water eerst drie minuten te koken voor het te drinken. Volgens de regionale omroep hebben veel mensen daar geen zin in... en worden massaal flessenwater ingeslagen. Het weer, de bewolking wordt wat dikker. In de loop van de middag kunnen er lichte buien vallen. Het wordt niet warmer dan een graad tot 13. Dit was het NOS journaal. ZFM. Oh, verkeers update. Verkeers update.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 Dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 En een en, appie. heb heeft ook een appie gemaakt. Een appie hebben we ook nog. Ja. En 106.9. Ook daar kan je hem oh, ja. ontvangen. Lekker in de auto. Zeker like weten. The yeah. There's no hope.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 And I just can't see the sense of my mind's a haze Ooh, And I just about high up with this sunshine, hey What did I hear you say? You know it doesn't have to be that way You, when you walk out the door, baby You don't wanna ask for more oh, society, don't take a tip from me now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 En die maakte een hele mooie versie van een uh, oude single, uh, of nou ja, een wat oudere single van uh, Sera. En die heette Mis in mijn rug. Ik denk, nou, die ga ik vandaag even draaien. Komt u aan, mis in mijn rug. Hanna mee. Ik had de dus signaal kunnen zien. Alles wat ik deed nam jij voor lief. We zeiden tot het einde, maar het einde kwam te snel. Ik gunde jou de wereld, maar je mij niet deze helft. Weet eigenlijk nog steeds niet wat ik jou heb aangedaan. Waar is het misgegaan? Ik In, het in de hoop dat de pijn wat korter duurt. We zijn De boodschap dat is duidelijk is van deze mogelijk. platen. De verloren vriendschap en de pijn die dat oplevert. Mes nou. in mijn rug, de zingel van Hanna May. Vond het ja, wat? Nou, ik, ik vond, ja, het was een goed nummer. Ik vond die stem alleen zo lijken op van, hoe heet ze niet, Mo? Ja, Mo. Het, dat, ja, het, precies Tegenwoordig lijken heel veel van die zangeressen allemaal op elkaar. ja. ja. Ja, wordt ja tijd voor alsof, iets eh, Net alsof het één clubje is uh, bij elkaar. Ze zullen allemaal dat... wel dezelfde dus zangpedagoog hebben gehad? Waarschijnlijk, dat viel <laughs> mij ook op hoor. Dus, ja, uh, hè? ja, het hele rijtje van uh, zangeressen...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 Ja, dat is heel raar. Ook ik, uh, leveranciers uh, niet meer in dergelijke. Nou, die denk de ik wel. Afhoud. Maar je mag het niet meer gebruiken om iemand beneden af te zetten. Nou, oké. Okay. Dus uh, de minnevaliden, die... <laughs> nou ja, ja, ja, ja, ik of, vind of, het wel zo raar verhaal. Ja, bijvoorbeeld... Dus de augurken mogen wel naar beneden gebracht worden... maar, maar de oudere, oudere mensen niet. Nee, nee, nee. nee. Terwijl, die, die, die, die kunnen dat niet, die steile hellingen naar beneden... en weer naar boven. Dat gaat nee, gewoon niet. Nee, ik weet het. Ja, ja dus, dus ja, die, die, die mensen die zullen op de boulevard moeten blijven zitten, denk ik... Nou,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 Uh, wat niet uitgegeven is. Dus uh, dan denk ik dat het belangrijk genoeg is om zo'n potje aan te spreken, als dat kan, hè. Oké, okay, nou, ik ga me ook even melden dan. Uh, ja? ja. Potje met geld? Ben ik gek op? Ja, moet je wel een goed idee hebben. Ja, nou heb ik altijd. Ja, oké. Okay. Ja hoor. Komt helemaal goed. Hij <laughs> gaan lekker muziek draaien, nieuwe Ellen Walker en Flowrider. When I grow up living life in fast pace, traded all my toys to foreplay, sleepless nights on to slumber parties, milk and juice turn to Coco McCarty, from daydreams and stories that I live down, like till morning, from crawling, till walking, now I run the game like spawning. hands up in the air, if you living life, young, wild and free. made something out of nothing from a dollar in the tree, close my eyes and see my younger self smiling, smiling at me, Looking back, it's funny, cause I said When I grow up, I wanna be like me Can't tell me nothing, not who to be When I grow up, I wanna be like me Can't stop me running, young, wild and free Chick by soul, be my little any meenie till I pick some more. Good brain, you make on the road. I'm a cat, I'm a dog, I'm a pop patrol. Back then, they didn't want me. Now, Mike Jones, they all up on me. From free to soaring, shoot my shot, they jump like Jordan, yeah. When you run a cat, this song is starting to jog your memory. Learning ABCs to traveling global from A to Z. Cold shoulders turn to Miami, heating all through the club. Living out my childhood dreams, I said one day, when I I wanna be like me Can't tell me nothing About who to be When I grow up, I, grow up I wanna be like me Can't stop me running De nieuwe Flowrider en uh, Ella Walker-audio en When I Grow Up. Zo dadelijk het uh, ZTV-weerbericht voor de komende dagen. Dus blijf luisteren. Samvoort op zaterdag.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 Uh, maar uh, ja, op lijken. Ja, ik op lijken. Maar goed, in ieder geval. Waar ga je op lijken? Waar lijk <laughs> like jij op? Nee, dat vertel ik niet waar ik op liken. <laughs> <Okay. laughs> en ook niet hoe vaak ik like en nee. hoeveel ik like. Nee, nee, nee, nee. nee, onverdacht. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Um, maar uh, uh, goed, uh, uh, het, het ging uh, uh, even over terug naar die conferentie. Ja.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 zogenaamde En Wat hamburgers, het zoals het zogenaamde vlees. Aan de overkant van de vitrine staat een man voor overgebogen... en kiest ook voor vlees. Hij knipoogt naar me. Oeh, Oeh. Grappig. Oeh. Een blik van verstandhouding. Hij zal ook wel een drukke week voor de boeg hebben. Ik vervolg mijn tocht. Zo.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 Nou, misschien vergis ik me. Verse eieren, XL. Een lekkere stoommaaltijd. Rookworst, mergpijpjes, lange vingers. Een flacon glassex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 Oh, oh, oh, wat een ananas wel niet allemaal teweeg kan brengen. Oh, joh, wat een mooie column he, van honey. Uh, oh, heerlijk toch? Geweldig. Heerlijk. Ja, dus uh, heerlijk, u bent gewaarschuwd met de ananas. Of u het gebruikt het inderdaad, hè he, als het echt uh, werkt.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 is een lege fles wijn en kledingstukken die van jou voor mij kunnen zijn. De dus schermen de radio's achter. En deze nacht heeft alles, maar wat ik vooral een nacht verwacht. En zingen, zing, eens, zing eens. Jou. Oh, oh, oh, oh. Weet je wat ik, ik ben nog wakker En ik sta naar het plafond En ik denk aan het laag Lang geleden begonnen Het zomaar En vandoor gaan ik jou Niet weten van de reizen We rijden we zouden. Nu leer ik hier in de wereld van de starten En heb ik net de nacht van mijn leven Komt veel door de raam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 You've been on my mind. I can still see you beside me. You ask me, Do I love you? Can you help me if I try? Love was so unfair. Love no. klassieke van uh, The Limit en uh, Say Yeah. zijn ja. uh, bijna aan het einde gekomen van de heer Steudoli. Het Gaat zo snel. God, zo erg snel. ja. Inderdaad. Maar we zometeen hebben we Piet Pijper, want hij is bij de voetbalwedstrijd uh, van vandaag aanwezig. Nou, ben benieuwd. Het, uh, wordt, ik denk dat het een superspannende wedstrijd gaat worden. Dat kan het zeker worden. knokken. Zeker weten. Ja. Zodadelijk om uh, drie uur uh, gaat hij beginnen en uh, wij gaan er uh, uiteraard uh, zometeen verslag van doen. Live vanaf uh, Duintjesveld en verder de andere bekende onderwerpen die we altijd hebben bij dit programma Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen. En we laten je alleen met deze van Steve Wonder. Here's I Wish.